Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Gokreclames gaan binnenkort misschien verdwijnen. Koning Toto! Ja, Koning Toto, maar ook Ellie, lust in een casino en Hans Klok. De commercials vliegen je om de oren. Maar je hebt niet altijd mazzel, daarom heeft Holland Casino een sessietimer. En daardoor zitten steeds meer mensen op dat soort goksites. Het kabinet gaat kijken of ze toch wat kunnen doen tegen de reclames op aandringen van de Tweede Kamer. Volgende week wordt daarover gestemd over maatregelen. De vorige minister zei dat het juridisch te ingewikkeld was om gokreclames te verbieden. Zes relschoppers die in november tekeer gingen tegen de politie op de Koolsingel in Rotterdam zijn veroordeeld. De hoogste straf was voor een man van 21. Hij moet negen maanden de gevangenis in omdat hij stoeptegels naar agenten gooide. Een ander kreeg zeven maanden voor het gooien met tafels, een fiets en een brandblusser. Een man die deze week dood werd gevonden in een flat in Amsterdam lag daar mogelijk al drie jaar. Dat denkt de politie. Buurtbewoners zijn geschrokken. Drie jaar lang heeft niemand gereageerd. Ik vind het heel raar dit. De eenzaamheid en dat vind ik het allerergste. Hoe iemand zo eenzaam kan zijn hier. Andere bewoners van de flat zeggen dat ze jaren geleden al aan de bel trok... omdat ze de man al een tijdje niet gezien hadden, maar dat daar heel lang niks mee gedaan werd. Je kunt Mark Overmars niet meer als speler kiezen in FIFA 22. De oud-directeur van Ajax stond in een rijtje met iconische oud-voetballers die je aan je team kon toevoegen. Maar de maker van het spel EA Sports heeft hem nu verwijderd, omdat hij dickpicks zou hebben gestuurd naar vrouwen die onder hem werkten. Het weer vanavond alleen in Limburg nog wat nattigheid. Morgen veel wind en er trekken buien over. Maar smiddags is het overal droog met veel zon en minder wind. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7. Zaan richting Horen. Tussen Zaandam en Afgeetweide Wormen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht.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 ...of die over mijn schouder heen zitten te kijken. Die gerlof of Elke keer heb ik het op de, de, de dinsdag... ...dat is aan de stok als ik met een hele onbekend nummer kon. Is het niet een geweest? Nou, dit wel. Stevie Mannen met uh, Superstition. En welkom bij deze stand door live. En daarmee gaan we meteen ook uh, gewoon verder... ...met uh, alsof er niks aan, uh, aan de hand is. De versnelling uh, erop. Zoals vandaag is gebleken op de 5 kilometer. Irene schouder heeft uh, die gewonnen... Nou ja, je moet die rol natuurlijk wel waar maken. Deze hoeft dat al lang niet meer. Frida met I know there's something going on. Soms worden er soms geen hit. En dat was met Gary Moore, zeker het geval uh, met Empty Rooms. Hij haalde niet uh, meer uh, dan een, vijfde, wat er, een dertiende notering in de tipparade. Dat uh, geldt niet voor Frida, want dat was wel een hele grote hit geweest. Zo ook met deze. Alleen komt die niet in het lijstje van uh, Oogman uh, voor. Maar het is wel een hit geweest. 1990, Fleetwood Mac en Save Me. Met Jesus is just alright daarvoor. Fleetwood Mac met Save Me. Ik moet niet denken dat uh, met die birds uh, ineens ook een uh, moment van zondagavonddienst. Dat is uh, niet het geval. Nou, in het, uh, in het uh, gedeelte van de non-stop. Ik zie hem links uh, van me lopen. Patrick Cowley, die is iets eerder begonnen. Ik denk dat brengt mij wel eigenlijk op een goed idee om dan toch maar ook hier hem even te laten horen. Patrick Cowley samen met Sylvester en Do You Wanna Funk? die Bob non-stop mij eh, toch wel eens aardig op een idee, eerlijk gezegd hoor. Dit zag ik eh, toevallig eh, links in mijn ooghoekjes en denk ik... Hey, hé, die kan ik ook nog wel eventjes eh, tussendoor eh, draaien. Eh, ja, natuurlijk. Ja, eh, maar dan heb ik nog wel even een halve minuut over om precies een beetje uit te komen... met de halflijnen van het nieuws van half zeven. Eh, dat eh, zo dadelijk. Kan ik in ieder geval al wel wat verklappen straks wat er in Alternative FM gebeurt. Straks om zeven uur beginnen we even met een soorten van... Blokje over uh, de natuur en het klimaat. Want dat heeft alles een beetje met elkaar te maken als het gaat om de muziekkeuze. Vlak na 7 uur. En er zit ook een telefonisch gesprek in met Hanneke en Laura. Dat is uh, straks om 7 uur. En daar zitten nog twee nummers bij, bij die nieuwe single die zij deze week heeft gepresenteerd. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even nog op naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat doen we met een, een dame die ook redelijk goed kan zingen. Linda onset en it's so easy. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zes mannen zijn veroordeeld tot maximaal een jaarscel... voor hun betrokkenheid bij de rally in november in Rotterdam. Het liep toen uit de hand op de Koolsingel. Een man van 21 kreeg de hoogste straf. Hij gooide die avond stoeptegels naar agenten. Bij een bedrijf in het Westland hebben de douane en politie 2100 kilo cocaïne gevonden... die verstopt zat tussen een lading mango's. De straatwaarde wordt geschat op ruim 150 miljoen euro. En de Amerikaanse funk- en soulzangeres Betty Davis is overleden. Ze stond bekend als zeer eigenzinnig in haar muziek- en kledingkeus. Ze beïnvloedde mensen als Jimi Hendrix en trompetist Miles Davis... met wie ze kort getrouwd was. Betty Davis was 77. Het weer, vanavond opklaringen, morgen nog een bui... maar ook geregeld zon en het wordt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 programma bekijkt van Herman van der Zanden. En Herman van der Zand heet hij eigenlijk. En um, Laurine van Rissen die uh, ziet ook af en toe een column komen met Jan Beuving, de kijker En daar zit een riddle in en dat komt uit dit nummer dus. Sandra, ooit uh, getrouwd geweest met uh, Michael Cretu, dat is een man die in de jaren negentig met en ik maar nog een hele grote... ...aantal hits heeft gescoord. En dat was uh, de wederhelft van deze Sandra... ...met In the Heat of the Night. En daarvoor hoorde je trouwens Spendou Ballet... ...met... Uh, ...Chen One. Dat was een van de, de allereerste nummers... ...waar Spendou Ballet min of meer bekendheid mee kreeg... ...in Europa... ...en misschien ook wel een beetje in Nederland. Geldt niet voor dit uh, verhaal. Darude en Sandstorm...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 Yeah. even uitgetimed, want uh, nou heb ik toch even dik anderhalve minuut wat ik vervolg moet uh, zien, te, uh, zien te praten. Uh, kan ook wel, hoor, want uh, ik uh, bedoel, daar uh, uh, draai ik mijn hand niet helemaal voor om. Darude met Sandstorm, hoorde je daarvoor, daar uh, begonnen we mee met het blokje. Dat is een blokje van drie uh, geweest, want ik denk, ja, ik moet een beetje opschieten, maar nu blijkt dus dat ik gewoon tijd zat heb. Uh, Blondie met Calmie hoorde je daar tussen en uh, dit uh, laatste was Maximo Park. Ik um, geloof dat dit uh, nummer ergens in 2020 is uitgebracht. Uh, dat nummer dat heet uh, Meeting Up. Hoe ik daarna gekomen ben, is het eigenlijk ook best wel een uh, grappig uh, verhaal. Want er zijn altijd uh, wat radioprogramma's die je op het internet nog wel eens wil beluisteren. Dat zijn er twee. Uh, dat uh, is op de zaterdagmiddag het uh, programma Zwaardvis uh, van uh, Willem de Waard bij Radio Kapelle. En op de maandagavond uh, bij onze vrienden van Volendam-Edam. Uh, lokale omroep Volendam-Edam, zo heet dat, voluit. En op de maandagavond zit ook een sympathiek uh, programma waar ik ook uh, elke keer toch wel naar zit te luisteren van Roy de Smet. In één keer in de maand schuift Kees Meijs aan. En juist die Kees Meijs daar heeft het mee te maken. Want die uh, kwam met dit nummer. En ik vond dat toch best wel een, uh, ja, een, een, een nummer... wat past bij de stijl van het uh, programma wat hierna komt. Wat ik zelf mag doen. Uh, dit keer even geen live muziek. Want onze vriend Marcus van Dam... moet vanwege uh, werkzaamheden ergens in Canada. Ik wens hem veel succes. Want het schijnt erg bar en bar koud te zijn. En het enige wat hij bij had was een een of ander versje. Dus hij moest toch wel ergens een berenvel ergens vandaan uh, trekken. Ik geloof in de buurt van Montreal uh, huis Nou, dat, uh, daar zou ik niet 1-2-3 met hem willen ruilen in, uh, in dat opzicht. Uh, volgende week is dat uh, wel het geval. Dan hebben we zeker uh, live muziek. Want dan uh, komt Mountaineer. En die gaat in ieder geval een aantal nummers live spelen. Zo, daar heb ik het dan helemaal netjes vol weten te kletsen. En dit is uit de stal van Rick James. Zelf leeft hij niet meer, die Rick James. Maar ik weet niet of de Mary Jane girls dat nog wel doen. Tot het nieuws van 7 uur. In my house.